onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs... heeft weinig vertrouwen in het vorige week gesloten onderwijsakkoord. Ze zien het akkoord niet als een flinke investering... in de kwaliteit van het onderwijs. Er is weinig vertrouwen dat de werkdruk... en de administratieve lastendruk worden teruggebracht. Ook het vertrouwen in minister Bussenmaker... en staatssecretaris Dekker is afgenomen. In het basisonderwijs heeft nog ruim helft vertrouwen... in de bewindslieden op onderwijs. In het voortgezet onderwijs is dat nog maar een derde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 Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. En hier nog steeds de gast Joris Lintzen en zijn band Karamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6... En toch staat hij stil, als een buizet die in de aanval wil. Alles lijkt een nare droom, je tandenborstel weggegooid, je oude spullen uitgevlooid. Mijn leven, mijn leven wil op stoom. En kruipt voorbij als een egel in een lentewei. Alles lijkt na. Naar... Alsjeblieft, maak me blij Ik wil het bloed weer in mijn wangen En niet meer aan jou verlangen Alsjeblieft, maak me vrij alsjeblieft maak me vrij maak me vrij laat me los laat me gaan laat me gaan laat me los maak me vrij maak me vrij Joos Lins en zijn band Karamba. En ik ga de mannen nog één keer noemen. Waar heb ik ze staan? Ja, hier. Marcel van der Schot op Accordeon. Kees van den Hoge Gitaar. En op Bas Erik van Loo. Uh, Joris, toen mm -hmm. ik uh, een beetje om me heen uh, af en toe liet vallen... dat ik vanavond vannacht met jou een gesprek uh, ging... zei iedereen, oh, dat is een goede gozer. Ben je dat ook? Ja. Ben je nog steeds niet overtuigd dan? Huh? Nou ja, ik vind het zelf ook. Of zit er, iets heel, uh, zit er een demon in je die je aan niemand laat zien? Nee, want we hadden het er net even over: dat je op Schiphol, er gebeurt iets. Um, mensen willen vanuit het niets toch wel verhalen bij jou kwijt. Uh, die ze eigenlijk bijna nooit tegen iemand vertellen. Weet je wat, ik ga het even aan de band vragen. Marcel, accordeonist. Ja. Is Joris een goede gozer? Of is, het, of is hij achter de schermen is het een heel ander soort... Uh... Nee, ja, het is een hele fijne man om mee te werken. Lukt dit met deze microfoon? Ja. Dus, ja. Uh, nee ja, het, uh, ik kan alleen maar positief zijn. Ja. <laughs> de, Joris was, maar was maar een goed idee natuurlijk. Nee. nee, maar was je, was je altijd... Uh, was je opstandig ooit vroeger? Was je boos op de wereld? Of ben je altijd al in een soort... Uh, nou, nou, ik ben, ben wel heel opstandig geweest. Maar dat ben ik in zekere zin nog steeds. Ik kan heel slecht tegen onrechtvaardigheid. En uh, ik kan ook heel slecht tegen als mensen zich beter voelen dan anderen. En zo. En dat uh, straal ik misschien ook wel uit of zo. Dat dat een deel is van waarom mensen aanvoelen dat, dat ze mij kunnen vertrouwen in een gesprek. Um, ik heb natuurlijk wel een drive of zo. Ik zie ook in die film waar we het in het eerste uur over hadden... Uh, zie ik af en toe mezelf ook een beetje directief zo Dat ik zeg van, uh, ga daar staan, doe eens dat. Of denk ik denk van, nou ja, dat is best wel autoritair of zo. Ik heb ook wel autoritaire trekjes kennelijk. Maar uh, de bottom line is, als je het over goede vent of zoiets hebt... dat weet ik niet, maar ik weet wel... dat ik heel erg van gelijkwaardigheid houd. en, en niet van. Uh, ik vond het bijvoorbeeld ook heel vervelend... Toen ik uh, aan de universiteit ging studeren... toen merkte ik daar een soort elan. Iedereen had het idee dat, dat ze beter waren dan mensen die het niet studeerden. Dat intellectuelen beter zijn of academici. En dat heeft me altijd heel erg tegen de borst gestuurd. Ik voelde me daar ook helemaal niet thuis op de universiteit. Uit wat voor nest kom je? Uit een uh, heel progressief, uh, vrij uh, gezin. Um, waar eigenlijk internationale solidariteit altijd al uh, heel belangrijk was. Politiek so geëngageerd? Politiek geëngageerd... Uh, uh, wij gingen ook naar de 1 mei viering wel eens. Van, van de P van de A bijvoorbeeld. Als Bram en Freek daar kwamen optreden. Uh, mijn vader draaide heel dag de beurt en zo. Uh. Dus uh, gewoon een. Ik was een geëngageerd bloemenkind en uh, heb altijd uh, een zwak gehad... voor de mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. En dat leerde ik als kind al, omdat mijn ouders heel veel mensen kennen... die in commune, communes woonden of, of die met een paard en wagen... in een huifkwaar de hele wereld rondtrokken. En ik leerde daar dus al dat dat normaal is. Maar ik heb altijd daar een zwak voor gehouden... en uh, ja, die kan ik ook heel goed nog steeds gebruiken in mijn televisiewerk... ook bij uh, Showroom, dat programma... Um, interview ik de mensen die het meest moeilijk zijn om te interviewen... Eigenlijk, want die, die ten eerste helemaal niet weten wie ik ben... die ten tweede niet weten hoe televisie werkt... en ten derde eigenlijk helemaal geen zin hebben om hun verhaal te vertellen... en nooit iemand spreken. Dus vaak zijn die of een enorme spraakwaterval die je moet zien uh, in te dammen... of uh, ze zeggen juist helemaal niks. En, maar toch zullen die mensen, denk ik, voorvoelen dat ik uh, houd van, van hen... dat ik houd van mensen die non-conformistisch zijn, opstandig... Origineel. Wantrouw je het gezag? Iedereen kan het uh, gezag beter wantrouwen. Huh? Maar niet als modegril, maar gewoon als principe. Nu is het natuurlijk in de mode, en dat is eigenlijk ook heel uh, contraproductief... Het is nu in de mode mede door de media die telkens de, daar een microfoon verhielden. om de hele dag uh, mensen die autoriteit hebben uh, af te kraken. en uh, dat mensen die nog nooit eens hebben gepresteerd in hun leven. zendheid krijgen om de mensen uit te schelden, ja. een minister of zo. Dat is natuurlijk. voorgetaald door. Bijvoorbeeld nu de algemene beschouwingen. komt dat door? Ja, dat komt wel door. Dat is inderdaad een goede formulering. Maar het ergert mij wel dat, dat geschreeuw... ja goed, dat, dat, dat klinkt ook fout, dat zal iedereen erger, maar het is wel in gang gezet door uh, dat in de media... mensen die dus uh, geen verstand van zaken hadden... maar wel een grote bekken, dat die heel veel uh, een forum hebben gekregen. En daardoor denkt iedereen nu dat dat normaal is... om mensen uit te schelden zoals uh, ja. Willis ook deed vandaag. En dat is natuurlijk helemaal niet normaal. Je, je werk is nu hè, zonderlingen, uh, niet beroemde mensen met bijzondere verhalen. Je zou bijna kunnen zeggen... dat iedereen wel een bijzonder verhaal heeft als je goed luistert. Mm -hmm. Niet goed vraagt, maar goed luistert. Heb ik mm -hmm. weer van jou geleerd nu. Uh, met mij, hè? Ja. Met jou geleerd. Nou, zo kan het wel weer even. <lacht> ja. Heb je niet de ambitie om een keer in Den Haag zoiets te doen? Op, op jouw manier is in dat veld... bijvoorbeeld die politiek waar het uh, gescheld uh, troef is... om daar eens op een andere toon uh, goed... maar misschien ook kritisch-idealistische gesprekken te voeren... Ja, dat, heb ik, dat vind ik eigenlijk best een goed uh, idee. Uh, ik heb uh, Toen ik de eerste drie jaren van Casaluna was ik een van de presentatoren... en had ik ook soms wel eens een uh, politicus of zo in, uh, in de studio. En uh, daar hield ik eigenlijk ook hele persoonlijke gesprekken mee. En uh, dat leverde vaak heel veel nieuwe inzichten op. En toen merkte ik, als je mensen dus opbouwend, uh, liefdevol interviewt... ook politici... En, uh, je kunt het klaarspelen dat hij jou ook vertrouwen echt... dan krijg je natuurlijk veel meer horen dan dat je het zit aan te vallen of uit te schelden. Ik heb toen ook Van Aertsen bijvoorbeeld geïnterviewd. Die was toen minister. Nou, hebben we daar nou nooit meer iets van gehoord? Nou, die is nog... Uh, jawel, die is nee, nog burgemeester je, die en die zo, heb je, Die he? heb je heel gelaten. Nee, is ook zo. Maar, nee ik bedoel, uh, natuurlijk heb ik hem niet... Uh, beschadigd, juist nee, niet. Nee. Maar die uh, had nog nooit in een programma verteld... over de aanslag die op hem gepleegd was. Want dat vond hij uh, niet chic om dat eventueel het zou nee, uitgelegd kunnen worden... als dat je dat gebruikt om... Uh, uh, politieke win munt uit te slaan. Nou, door de, de, de gevaarloze aanpak die ik voorsta... Uh, kwam die man wel toe om te vertellen hoe een vrouw op hem in was gereden in, in, op het veld en zo. En, en vertelde hij ook dat zijn eigen vrouw toen eigenlijk had zoiets van nou is het klaar, nou moet je ophouden. En dat hij uiteindelijk toch weer gekozen is voor de politiek en zo. In wezen een verhaal wat eigenlijk heel interessant was. Ja. En waardoor je ook veel meer respect voor hem kreeg. En eigenlijk is dat misschien wel juist dus wat we nodig hebben. Gewoon als maatschappij uh, dat we meer respect krijgen voor de mensen die proberen ons te besturen. Niet uh, door heel volstaan te zijn. Die moeten ze natuurlijk moet het respect ook wel verdienen. Ja. Maar de toon nu in de media is natuurlijk altijd heel makkelijk afzijken. Pauwnieuws, hè. geen enkele geen enkel verstand van zaken, maar wel de hele tijd mensen met de microfoon in hun gezicht uh, slaan. Uh, en ja, dat, dat loopt gewoon verkeerd af. zo, Dan krijg je ook de politici die je verdient natuurlijk uiteindelijk. Want wie gaat dat nog doen? Ja. Allemaal op dit moment. Nou, laten we hopen dat het, dat het kantelt ooit. Um, luisteraar, u kunt bellen met ons uh, als u Joris iets wil vragen. Uh, als u ook Mexicaanse of Midden-Amerikaanse avonturen achter de rug heeft en die met ons wil delen. Of misschien heeft hij ooit of nog steeds uh, in een bandje gespeeld en is er niets leukers dan achter in zo'n busje een beetje rondtoeren. Uh, voor al die dingen staan wij open en uh, mag er gebeld worden op 1121, dat is een gratis nummer. Mailen, dat kan ook: casaluna.ncv.nl. We gaan nu even uh, live over naar Mexico. Want we hebben aan de telefoon, ja, het is een themaavond, nacht. Astrid Abels, goeienacht. Goedemorgen. Bij, bij jou morgen. Um... Bij mijn avond, bij jou morgen. Ja, dat bedoel ik allemaal. Uh, Goedenavond, Astrid. Goedemorgen hier voor mijzelf. Um, wij hadden ooit in dit programma uh, gingen, wij in het, uh, gingen we de wereld rond elke nacht. En. Um, kwamen wij ook wel eens af en toe in, uh, in Mexico bij jou, Astrid. Het uh, uh -huh. zal weer een tijdje geleden. Uh, praat ons nog even bij. Wat, wat doe jij in Mexico? Ik ben een uh, Engelse lerares. Ik uh, geef uh, klassen op een heel belangrijke uh, universiteit. Ik geef klas hier uh, thuis. En ja. ik ben een vertaling... Uh -huh. Ik ben op het ogenblik werk ik voor een uh, grote Franse maatschappij, Baleo. Uh, Die maken auto en uh -huh. uh, ik ben zei, hun uh, webpage aan het vertalen. Oké. Okay. En uh, dat is uh, heel veel werk. Je zit dus in de talen. En hoe lang uh, ben je al Mexicaanse? Ik ben al meer dan twee, 27 jaar in Mexico. Ja. Yeah. En uh, ik woon in het midden van het land, in San Luis Potosí. Mhm. Uh -huh. uh, en uh, ja, ik ben getrouwd met een Mexicaanse tandarts. Oké. Okay. En ik hou van Mexico. Dat, dat moet kunnen. Kennen ze, uh, kennen ze in San Luis Potosí, als ik dat goed uitspreek, Joris Linsen en Caramba? Nee, nee. Uh, tot gisteren niet. <laughs> uh, en wat, gisteren, heb jij daar, wat heb jij eraan veranderd? Uh, gisteren en vandaag heb ik met mijn twee groepen op school oh. heb ik, uh, de video gekeken van Joris. En hoe oud zijn uh, ze? Wat? Hoe oud zijn de leerlingen? Mijn leerlingen zijn tussen 18 en 23 jaar. Nou, barst los. Wat, vond, wat vonden ze ervan? Uh -huh. uh, ze vonden het heel raar. Uh, <laughs> uh, Joris is daar. Ik moet, ik moet tegen Joris zeggen dat uh, zijn vertaling is uitstekend van, de, van, het, van het liedje. Yeah. Maar mijn leerlingen die vonden het heel raar om een manzanero in Nederlands te horen. En yeah. uh, ze hadden natuurlijk niks van, van begrepen. Yeah. De meeste leerlingen die, uh, begonnen in het Spaans te zingen. Uh -huh. En, um, uh, ze wilden dat ik, uh, iets tegen Joris, Joris zou zeggen. Dat, um, hij, uh, zingt heel goed. Maar hij, uh, hij, uh, hij is gekleed als een Norteño. Norteño? Ja, dat klopt. Vertaal dat even. Vertaal dat even, Astrid. Uh, norteño is een groep van het noorden van het land. Ja. En die, uh, die, uh, dat is een hele andere muziek als de Mariachi. En ja. uh, bijvoorbeeld, uh, ja, de Mariachi's uh, gebruiken geen accordeon. En normaal gesproken zijn de mariachi's zijn op zijn minst iets van tussen 8 en 16 uh, uh, uh, musicians, En uh -huh. ja, de, de, de muzieks. Uh, maar ze vonden, het, ze vonden het hartelijk heel leuk om, om, om een, uh, een heel uh, belangrijk uh, Mexicaans liedje uh, dat dat in het Nederlands vertaald ja, is. Ja, door een paar rare dat... Hollandeziën met, met, met een verkeerde, uh, verkeerde pak aan. Verkeerde pak ja. aan. Ja. Zeg, ja, Astrid, Astrid tot, tot slot, nog één vraag. Uh, ja. Jij weet dat beter dan wij hier allemaal in die studio. Hoe belangrijk of, of heilig zelfs is die mariachi-muziek daar... Yeah. Nou, is heel erg belangrijk hier. Het is uh, voor, voor uh, alle, alle belangrijke uh, dingen. Bijvoorbeeld een paar weken geleden was een van mijn buren overleden. Ja. Yeah. En daar, daar, daar waren mariachis. Maar ook als je een bruiloft hebt of een... Uh, uh, hier is heel belangrijk. Uh, als de meisjes 15 jaar worden, dan mariachis. Maar het is, uh, het is uh, niet goedkoop om mariatjes hier te huren. Oké. Okay. Uh, het ligt eraan hoe belangrijk ze zijn. Maar dat, uh, dat kan heel duur zijn. Astrid, als jij het goed hey. vindt. Uh, dank voor je tijd aan, uh, vanuit Mexico. En een hele Nee, goeie... wanneer jullie mij nodig hebben. Dan ik sta je, ben je paraat. Uh, ik, ik wens je een hele goede avond. En uh, luister nog even mee naar die rare verkeer gekleed maar toch wel hele, <laughs> hele enthousiaste Hollanders. Joris, het is een een Op je hoofd zwelt een ader. Ik zie het meteen. Je licht als je ademt. Je yeah, lippen. Wat is nog een leugen als iedereen hem gelooft en de mensen die duigen. Begin. En er zit altijd wel wat waard. Denkbeeldig applaus hier van een volledig vol Mexicaans stadion. Hebben jullie ook nog ingestaan, hè? Ja, 20.000 Mexicanen die dus ja, eerst verbaasd waren... maar vervolgens omgingen en die dat geweldig vonden... dat hun muziek in het Nederlands klonk. Want jullie mochten als voorprogramma van een... een van een uh, juridia, dat is een soort beetje de Mexicaanse Anouk. Echt. Een totale een, mismatch eigenlijk. Een lokale maar, fedette, en dan ja. kwamen de Maar die mensen uh, in dat stadion, ja, Mexicanen zijn heel trots op hun muziek. En als ja. dan dus mensen uit het oude koloniale Europa naar hun toe komen... om ja. hun muziek te eren, ja, dan, dan ben je aan het juiste adres. Ik kan me ook voorstellen dat, het wel, uh, dat, het, dat ze verwonderd zijn... maar daarna ook iets geestigs hebben. Want ik zat als je het nou omdraait... Stel je bent op het Jordaanfestival en, ja. en er komen drie Mexicanen die hazesliedjes opeens in het Spaans ja, gaan zingen. Ja, verkleed met klompen aan. Verkleed net met verkeerde, en En, en, en, en, en <laughs> foute, foute jasjes. Nou, die dat... zouden wij gelijk het land uitjaren. <laughs> ik weet het niet. Ik denk dat ik eerst verwonderd zou kijken en daarna ook wel vrolijk ervan zou worden. Ik kan me het wel voorstellen. Ja, ik moet ook zeggen, toen Misschien wij begonnen. De vergelijking helemaal niet op. Nee, die, uh, nee, maar uh, toen wij begonnen waren er wel heel veel Mexicanen... die er hartelijk om moesten lachen. Ik heb de indruk dat uh, tegenwoordig dat ze het eigenlijk. Uh, ja, vooral uh, dat ze vereerd zijn. Ja. Het zijn ook echte nationalisten, die vinden het allemaal geweldig dat hun muziek toch nog uh, ja, uit de uh, jaren 70 hier nog gebracht wordt. Ja. Je bent behoorlijk lyrisch over dat land wat jou op een bepaalde manier heeft aangeraakt en nou ja, um, vanuit het. Uh, het Hollandse, uh, Calvinistische misschien... met, met, met, met, de, met de grote uh, cowboylaars heeft... in aanraak, aanraking doen heeft komen. Um, maar me, als ik Mexico in het nieuws zie komen... zijn het meestal de meest gruwelijke dingen over drugsoorlogen. Gebieden waar de politie geen leger, geen invloed meer heeft. Het is natuurlijk een groot land, maar het land ja. heeft ook een keerzijde. Kom je daarmee in aanraking? Nou, dat is... Um... Uh, het vreemde is dat mexico stad zelf... is nu veiliger dan uh, 23 jaar geleden toen ik daar woonde. Want ja. Mexico's stad is een soort vrijhaven. Daar is het gelukt om uh, de narcotraficantjes... buiten de deur te houden, zullen we zeggen. Hè? Die, die maffia die al in die druk ja. zit. In het noorden van Mexico, en ook in Guadalajara... Uh, is dat echt wel een heel groot probleem. En je kunt je bijna niet voorstellen... Als je, maar dat is meestal zo natuurlijk... als je de mensen zelf spreekt... Denk je, hoe kan het nou zijn dat diezelfde Mexicanen elkaar... ook zo koelbloedig... Kapot maken, hè? Ja. dus echt verschrikkelijke uh, terroristische aanslagen op elkaar plegen ja. om geld. Maar ja, dat is dan toch zo. We gaan toch maar even terug naar de muziek hier. Um, u kunt ons bellen: 0800 1121. Uh, dat is een gratis nummer. Als u uh, iets aan Joris Lins wil vragen over muziek, Mexico, maar misschien uh, bent u wel eens op Schiphol geweest en sprak hij u niet aan. Ja, dat kan natuurlijk heel <lacht> vervelend zijn. Bel, de, bel dan maar even, kunnen we het alsnog <lacht> doen. Um, of misschien bent u Mexico-adept. Of ergens anders in Midden-Amerika of Zuid-Amerika. Of speelt u in een band. Hoe dan ook, er kan gebeld worden um, voor allerlei redenen. 0800 1921, dat is een gratis nummer. Goeienacht, Hans. Goeienacht. Um, los. Nou, ik ben Hans Hans Ja. Ik hoor uh, ontzettend vrolijk van Mexikantische muziek. Mijn muziek is, is heel divers... Maar Mexicaanse muziek, dat is toch wel een voorkeur. En vooral een van de grote zangers. Maak veel cd's en DVD's van de pres. Ja, dat is overleden. Freddy Vender. Freddy Vender. Met de grote snor. Ja, ik bedoel, dat is een mooie muziek heeft die toen gesproken. En ik zet het vaak op en ik word er ontzettend vrolijk van. En hoe ben jij, Hans, voor het eerst in aanraking gekomen met de Mexicaanse muziek? Nou, dat ben ik ook. Ik heb voor vier uh, muzieksoorten waar, uh, die mijn oren uh, spelen. En dat is ons dan natuurlijk uit de rock en roll de mavericks, de countrymuziek, de, de, de Mexicaan muziek, de al deze uh, soort muziek. Wat geef uh, ik uh, mijn oren streeld? Dat is gewoon uh, zoekende geweest. Ja, ja. En ik heb ook uh, bij ons toen in de tijd uh, met dansen had, ik ook, uh, ook geleerd te dansen op de meeste muziek. En zo kom je daar beter uh, bekend. Maar ik vind de, het geweldige, gezellig muziek. Ik zeg wel het uh, ander milieu in Mexico. Uh, Waarom bloedigheid, uh, gezelligheid die erafstraalt. Uh, Ondanks ons weer, ik word er altijd vorm van. Maar je bent daar ook regelmatig geweest, begrijp ik, of niet? Nee, nee, nee. Ik ben ook oh, niet geweest. Ja. Maar ik bedoel, ik, wel, ik heb wel de films van dat land. Ja, ja. En eh, ik heb de mogelijkheid via een digitaal medium. om daadwerkelijk eh, regelmatig eh, tv-adzendingen te zien. Ja, ja. En dat is eh, toch eh, wel En zou je er ooit naartoe willen? Of is, is dit eigenlijk wel goed dat het in, in de verbeelding blijft voor een deel? Nou, het is wel eh, een keuze om daar te naartoe te gaan. En eh, voordat ik eh, het uitje voor het ebbige. Praten, dat is toch een keer daar naartoe gehaald. Maar ik kan ons ook van uh, de muziek New Orleans, zou ik ook een keer naartoe willen. Uh, maar goed, dat is financieel uh, natuurlijk uh, omdat het, uh, niet zo'n zelbare kaart. Yeah, snap maar Dat je. is wel Mexico. Is, uh, de muziek die er uh, vanaf uh, straalt, dat is uh, mijn voorkeur. Uh, dat heb uh, ik even gezegd, heb uh, Oké, okay, Hans, dankjewel ik, daarvoor. Freddy Vender, die, hebben we, die Freddy Vender, staat op de kaart. Is, ja, oké. Okay, dankjewel. goede nacht, hè. Oké. Okay. Doei. Dag. Katie, jongens. Freddy Fender. Ja, zou ik niet gelijk een Mexicaan noemen. Nee. Maar volgens mij is dat die man die ook uh, van die gitaren en zo. Ja, het is een... Uh, ik heb het hier even voor, maar het is een... Uh, Bauer. Een Amerikaan, tenminste uit Texas. Ja. Maar hij... Um, hij een Tex-Max heet dat dan. Ja, Tex-Mex is die Norteño, hè, waar die uh, mevrouw uit Mexico het over had. Dus in het noorden heb je dus uh, die muziek met accordeon en contrabas en zo. Mm -hmm. uh, zoals ook uh, Rowan Herzen in uh, Nederland dat maakt. Dus wij hebben wel die instrumenten, maar wij zingen dan weer... of we gebruiken gewoon weer liedjes uit uh, andere streken van Mexico... om het nog even wat ingewikkelder te maken. Ja, maak jij het maar ingewikkelder. Ah ja. Ik ken Freddy Fender trouwens via heel iets anders... want ik had op een gegeven moment een spel ontwikkeld op de Koninginnedag... Raad de Plaat, en dat gaat zo. Dan heb je... Drie langspeelplaten waarvan de hoes heel erg op elkaar lijken. Die zet je boven elkaar. Eén van de platen zet je op, maar het publiek weet niet welke. En dan gaat er één iemand zingen. En dan moeten ze raden wie er aan het zingen is. En Freddy Fender die zat in de categorie mannen met snorren. Want Freddy Fender, <lacht> uh, als u die thuis even niet uh, voor u heeft... Die man heeft een enorme snor. Kijk, ik zal het even laten zien. Um, dus we hadden dan drie platen met mannen met snorren. En één begon te zingen en dan moest het publiek raden wie het was. En dan mocht je een euro opzetten. En als je het goed had, kreeg je er twee terug. Als fout was het voor ons. Zijn we helemaal failliet aan gegaan. <lacht> uh, en daar ken ik dus Freddy Fender van. En ik weet ook niet meer hoe zijn muziek klinkt. Omdat ik ook niet weet welke we toen op. Maar goed, Freddy Fender. Goed, goed dat hij even terugkomt. We gaan even, gaan even luisteren, een klein stukje Freddy Fender. Hoi oh, dat is van Freddy Fender gitaar dan.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 Be there Be for the next. Dat is Freddy Fender. Ja, dat for geeft ook gelijk heel veel inspiratie. Maar het grappige is, hij, al, hij zingt helemaal niet zo. Hij ziet er niet uit zoals hij zingt. Dus daar zou, nee. daar zou je dus met dit spel, het goed is, het goed om hem in te zetten. Ja, Dan precies, want hij ziet, hij ziet er een oktaaf lager uit. Nou, twee oktaven lager <laughs> ziet hij eruit. Uh, maar maar ja, dat was een beetje country-achtige muziek ook. Hè? En dat is natuurlijk ook weer de uh, smart lab. Alleen dat ja. van de Verenigde Staten. En voor de volledigheid, hij is een dus in, in uh, Mexico geboren immigrant die in Texas uh, tot uh, een groot besnoord artiest uitgroeide. Um, ik kijk even naar jou, ja, maar gaan we muziek maken of gaan we met iemand bellen? Uh, we gaan muziek maken, Joris. Als jij nog een keer naar de. Ja, dan doen wij nog een, een Mexicaans nummer dat we hebben bewerkt: uh, La Perfidia. Dat is een heel beroemd nummer. En eigenlijk als je het hoort trekken, dan zul je het wel herkennen. Ook veel Cubaanse orkesten spelen dat. En La Perfidia, dat betekent de ontrouw. Uh. Weet hoeveel ik lijd, of hoe ik tegen mijn tranen strijd. Zo bang dat ik in mezelf praat. Iedereen. Kijkt weg en gaat mijn lief, als jij Klopt. Alsjeblieft, kijk in de spiegel van mijn hand Zie daar de scherven en de smart Ik smeek je dat je met hem stort Ik heb je overal gezocht waar ik ook was En later begreep ik wat Zoek ik nog jouw mond, terwijl jij al lang een ander poort. Mijn lief, wie weet waar jij nu bent vandaag? En met wie, dat is altijd de vraag. Zij deelt je liefde veel te graag. Ik heb je overal gezocht waar ik ook was. En later begreep ik wat. Waarom zoek ik op jouw mond, terwijl jij jouw... Ja, u luistert nog steeds naar Casaloune, op Radio 1... waar Joris Linsen en zijn band Karamba te gaan zijn. De Ontrouw heette dit nummer. Um, ging het wel eens helemaal mis, Joris... bij al, al die programma's die jij gemaakt hebt op Schiphol... of in de taxi, beelden die wij niet te zien kregen? <lacht> het waren niet alleen maar nou, pareltjes, toch? Nee, uh, bij uh, Hello, op Schiphol heb je, had ik natuurlijk... Uh, een gesprek of acht per dag van een kwartier of iets dergelijks. En er werden er uiteindelijk maar één of twee van uitgezonden. Maar wil iedereen praten? Um... Ja, ik werd wel altijd vergezeld door een redactrice die dus van tevoren even vroeg, of mensen bereid waren voor de camera te komen überhaupt. En er waren natuurlijk al heel veel mensen die dan afhaken, omdat ze geen zin hebben in televisie. Of dat iemand zijn dus vriendin overfiel... op kon halen, Dat was een vrouw die weet. Ja, ja, je overviel ze niet met de camera. Ze werden um, van tevoren even aan. Ze werden van tevoren even daarop voorbereid. Ja. Um, en wie maakte die keuze? Um, vaak um, kwam mijn redactrice dan weer terug naar mij... en die zei, nou, ik heb daar een, een meneer die wacht uh, op zijn vrouw... die heeft zelf nog niet gezien, maar... Ik vraag me toch af waarom hij hier alleen is op leeftijd. Dat er niemand van de kinderen mee is. Misschien is er wel wat mee of zo. En ik heb daar nog iemand die wacht daar en daarop. En dan maakte ik mijn afwegingen. Uh, ik moet wel zeggen, in het begin had ik vaak uh, dat mijn redacteuren uh, soms echt wel een half uur met iemand in gesprek waren. En dan dacht ik, nou, het is toch net niet, of net wel. En op het einde hadden wij met z'n allen de flow van de intuïtie. Dus dan waren mijn redacteuren zo goed geworden in hun werk, dat ze eigenlijk zeiden van ja. Ik, ik weet het niet, volgens mij is het wat. En uh, dan gingen we dus helemaal eigenlijk toch wel blanco erin. Ja. Behalve dat die mensen weten dat er een camera aankomt. Anders krijg je allemaal misverstanden daarover. Ja. En dan vervolgens uh, uh, ontspint zich een gesprek. En uh, vertellen die mensen eigenlijk wat ze op hun hart hebben. Wat ze eigenlijk heel graag willen vertellen. Alleen wisten ze het van tevoren nog niet. En verbaas je je wel eens dat mensen zoveel willen delen met de wildvreemde wereld daarbuiten? Daar heb ik me in het begin wel lichtelijk over verbaasd. Maar ik begrijp het wel. Want het, is, uh, het komt gewoon, denk ik... En het is misschien ook wel triest. Heel weinig voor dat er iemand echt heel goed luistert naar iemand. Dus mensen uh, vinden het vaak echt heel fijn... dat iemand uh, de handvraag durft te stellen en echt luistert. En uh, ik heb zelf ook wel meegemaakt... als je over heftige dingen spreekt in de media of zo... dat je dan daarna... We zeggen, de troost van de straat kunt krijgen. Dat je bij de Albert Heijn wordt aangesproken... dat mensen zeggen, ja, mooi gezegd, of hoe gaat het nu en zo. Dus dat het heel troostend is om je verdriet te delen. Het is natuurlijk niet voor niks dat uh, verdriet minder wordt als je deelt... en liefde juist meer. Heb je een tegel? Ja, nee, dat is een ander programma. Ik denk, ik denk hier nog even <laughs> rustig over. Na. Liefde wordt meer als je het deelt? Ja, denk daar maar eens over na. Nou ja, het hangt er vanaf met hoeveel mensen je dat deelt. Dan kan het ook wel helemaal misgaan natuurlijk. Maar dat is weer een ander onderwerp. We gaan even bellen met uh, Kees. Tenminste, we gaan bellen. Kees heeft ons gebeld. Goedenacht, Kees. Goedenacht met Kees. Dag, Kees. Ik, uh, ik heb een vraag aan jongens. Ik uh, heb in de jaren 40, 50 en 60 uh, op Curaçao gewoond. Um, daar ben ik bekend met de Mexicaanse muziek uiteraard, mid amerikaans ...maar ook met de Venezolaanse muziek, met zijn bekende harpmuziek. Ik hoor in de muziek van uh, Joris op dit moment met zijn groep... ...en ik heb hem wel eens meer uh, zien optreden. Um, ja, ik hoor een kant ik hoor een elektrische bas. Uh, ik, uh, ik herken geen authentieke muziekinstrumenten... ...zoals de violen die bij een mariachi horen en zo... Uh, wat is zijn doelstelling eigenlijk met zijn uh, ja, performance die jij nou heeft? Jongens, ja. zeg het eens. Ik zal het zeggen. Uh, ja, ik denk dat je toch uh, de radio iets beter moet afstellen. Want de bas is een uh, akoestische contrabas. Het accordeon is ja. gewoon een accordeon. En de gitaar is ook een uh, akoestische uh, gitaar. Uit Mexico nog wel. Um, het is wel ja. zo dat wij inderdaad die Norteño-opstelling opstel hebben. Dus, he, dus uit Noord-Mexico. Dus, en eigenlijk ook de, de bezetting die je vroeger had uh, in de Jordaan. Hè. Dan klommen die mensen op het uh, biljart. Met een accordeon, ja. een contrabas en een gitaar. Dus het is een beetje de mix tussen de Nederlandse smartlab en uh, het Mexicaanse lied. Uh, op onze albums uh, hebben we wel uh, ook uh, trompetten en violen en percussie. En heel soms treden ja. we ook op met de Caramba 7. Dan hebben we echt die, die Latin-bezetting. Maar wij maken dus ja. toch een soort Nederlandse versie van die Mexicaanse muziek. En daarom hebben we een nederlandse achterbezetting. bezetting. Ja, kijk, um, ik weet niet of jij Miguel Assetto's Media kent. Ja, zeker. En uh, Pedro Infante. Ja. Dat zijn toch uh, ja, eigenlijk uh, de Johnny Jordaan uit, uh, uit, uit het verleden... die dus de grondleggers zijn eigenlijk wel van de hedendaagse mariachi-muziek. Of is, uh, heb ik daar uh, fout in? Nee, daar heb je helemaal gelijk in... En, en... In hun generatie had je natuurlijk ook José Alfredo Jiménez... Hè, die dan dus echt de, de, de volkse mariachi vertolkte. En dat is mijn idool. Uh, ja. Maar Pedro Infante is natuurlijk ook een geweldenaar. En dit is ook... Uh, ik heb ook heel veel nostalgie. Misschien heb je die ook wel naar die tijd ook. Die, die mannen met die mooie pakken aan. Die zwart witbeelden die je hebt. Die cowboyhoeden erbij en zo. En uh, die ja. romantische sferen uit die films ook uit die tijd. Ja, die strakke pakken en die grote hoeden met die bolletjes erin. Kees, Kees, ben jij ook een, uh, een uh, cowboy geboren in het verkeerde land? Ja, ja? Ik, uh, ik heb nog steeds heimwee naar Zuid-Amerika. Uh, ik heb de leeftijd dat ik niet meer uh, hoef te werken. Ik heb er hard voor gewerkt alle jaren. Ja. Uh, ik woon in de winter op Curaçao. En in de zomer uh, vertoef ik in België op een camping, uh, waar ik het vreselijk naar mijn zin heb. En als ik op Curaçao ben in de winter, ja, dan, uh, dan zet ik dus uh, de Latijns-Amerikaanse zenders op. Met name uit Mexico, Panama, Venezuela, noem maar op. Maar dat komt ook misschien wel door mijn leeftijd. Um, ikzelf ben ook muzikant. Ik heb hier uh, 35 jaar in verschillende bands gezeten, maar dan een beetje de popmuziek. Maar het Zuid-Amerikaanse, dat ligt toch wel mee aan het hart. Met name de mariachi en, en de Venezolaanse muziek. Ben je daar ook geweest in Mexico, Venezuela? Nee, ik ben nooit in Mexico geweest. Wel in de Midden-Amerikaanse landen. Eh, veel landen in Zuid-Amerika, dat wel. Maar Mexico heb ik nooit gehad. Nee. Het is wel grappig dat nee. mensen dus aangeraakt ja. worden door die muziek... zonder dat ze daar per se geweest hoeven zijn. Nou ja, kijk, als kind zijnde heb ik natuurlijk, eh, en zeker in de, de 50 vijftiger en 60 zestiger jaren... was mijn reactie op Curaçao ontzettend populair natuurlijk. Ja. En vooral onder de vrouwen, omdat Miguel en Pedro knappe eh, ja, mannen waren natuurlijk. Met het knappe mannen met grote hoeden en goede pakken. Hey, en eh, ja. Kees, begrijp ik dat jij nu... Waar ben jij nu dan? Ben je nu op de camping in België? Nou. Ja, ik, ik uh, woon in de zomer op een camping in België en in de winter woon ik op kuur of zo. En woon je dan in een uh, ja. soort permanente caravan of in een huisje? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. kleine uh, chalet. En ik ben uh, dan op en neer naar Nederland, mijn familie. Is dat een goede combinatie zomer. zo? Een half jaar in de chalet ja, en dan een half jaar? Ja? Maar... Ja, ik, uh, ja ik, ik heb de leeftijd dat ik niet meer werk. Ik ben uh, boven de 60. Ja. En ja, ik zei net al, ik heb er lang genoeg voor gewerkt om vanaf mijn zestigste niks meer te kunnen doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het geweldig. Ik zit in de zomer zit ik in Zuid-Amerika. Of in de winter in ja. Zuid-Amerika. In de zomer zit ik in Europa. Ja. En wie zit, er, maar, want wie zit er nu? ben ik toch even nieuwsgierig naar, Kees. Wie zit er nu dan nog op de camping in België, zo eind september? Hier zitten uh, veel mensen die, dus eigenlijk ook wel een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, de leeftijd hebben om niet meer te werken. En ja, ik zit ja. op een hele luxe camping, hoor, waar er veel faciliteiten zijn. Een soort permanent ja. vakantiepark zou je het kunnen noemen of zo. Ja, ja, ja, ja, toch wel. Maar het is natuurlijk nou heel wat stiller... omdat de temperatuur die uh, wordt wat lager. Ja. En er zijn natuurlijk werkende mensen hier in België op de camping... die nog hun werk moeten doen, dus die zijn alleen maar het weekend hier. En het voordeel is, in, in België, tenminste deze camping... kan je hier twaalf maanden vertoeven. Maar je woont eigenlijk in een klein huis. Het is niet zo dat je zometeen nog naar het sanitair blok moet... Oh nee, nou dan vind ik, ik, camping, dan vind ik camping een beetje ja. een understatement. Nou ja, oké, okay. nu moet ik een jas aantrekken en over een paar weken ga ik weer naar het zuiden toe. Hè. Dus, Dat, uh, het klinkt als een goed bestaan. Nou ja, ik heb geluk, ik heb mazzel. Maar ja. ik moet eerlijk zeggen, de mariachi-muziek, ja, dat, en zeker de muziek in Zuid-Amerika, dat ligt aan mijn hart. En Midden-Amerika natuurlijk, want vergeet niet dat Midden-Amerikaanse muziek toch wel wat anders is dan de Zuid-Amerikaanse muziek. Het verschil tussen Argentinië, Brazilië, Venezuela en Mexico, ja, dat is zo, zo verschillend. Vind jij dat ook, jongens? Ja, dat is natuurlijk heel verschillend. Er zijn ook enorme afstanden. Ik bedoel, dat heb je in Europa ook al. Het verschil tussen Nederlandse muziek mm -hmm. en, en Duitse muziek is ook al groot. Dus kan je nagaan. Ja, ja. ja zelfs tussen het Nederlands en de Belgische hier. Hè? Ja. En Joris, zou je, of jullie, zouden jullie hier kunnen voorstellen dat je ook andere muziek speelt en in mede Zuid-Amerika... Weer, weer een andere weg inslaat? of Hebben jullie je roeping gevonden? Marcel, op accordeon begint, begint heftig ja te knikken. Die, heeft, die is helemaal klaar met de mariage. Ja, helemaal niet. Je gaat het ja. combineren met Cumbia zo meteen. Oké. Okay. Ja, ja, Cumbia. Ja, ja uit Colombia. De, ja. de Cumbia-muziek vind ik geweldig. Ja, het lijkt een beetje naar de merengue Of de, ja. de merengue Cumbia. Of Cumbia merengue zoals je het noemt. Maar het is inderdaad... Uh, ja Het verschilt... Maar één keer komt weer uit het Caribisch gebied. Hè? Het is een leerzame avond voor mij, Kees. Dank je wel. En, en, en een goede uh, overzomering in de Belgische camping. En, en veel plezier in de winter op Curaçao. Oké. Okay. Joris, uh, veel succes. En uh, ja, ik hoop je eens een keer te ontmoeten op een podium. Oké, okay, Kees. Dank je wel. Joe. Dag. Um, ja, ga, gaat Caramba ooit nog een andere weg inslaan? slaan? Nou, uh, ik heb wel de indruk, we hebben natuurlijk nu vijf albums gemaakt, uh, waarin we eigenlijk in ieder geval mijn lievelingsliedjes eigenlijk allemaal al, al gedaan hebben. Dus uh, onze droom is om het volgende album waar we ook al aan het schrijven zijn, uh, geheel eigen werk het, uh, uit geheel eigen werk te laten bestaan. Normaal gesproken is de helft van onze eigen hand. En nu willen we het helemaal zelf schrijven. Maar we hebben nu leren spelen en leren denken en leren voelen als, als Latinos. Dus, en nu kunnen we gewoon verder. Je hoeft dus niet tijdens te putten uit dat oude materiaal. Dus jullie gaan wel in dat, zoals je het zelf noemt, Mexicaans idioom verder. Maar ja. wel met eigen... Maar zoals net speelden we dit uur ook twee eigen nummers. Hè. Dus, uh, en ik heb de indruk dat we daar steeds meer in, in groeien. En dat die steeds beter worden. Overigens hebben we allemaal in andere bands gezeten. In rockbands, in Nederlandstaligen en zo. Dus we hebben al heel veel genres beproefd. Uh -huh. Maar nu hebben we eigenlijk een geheel eigen genre uitgevonden. Met alle voor- en nadelen van die. Nederlands-talige Zullen we er nog maar gewoon een van doen dan? Van jullie eigen genre? Ja, dat is goed. Dan doen we Ay Caramba, hè. dat is uit de film ook. Kijk. Dus uh, laten we die doen. Ay Ay Caramba. Ay Ay Caramba! Ay, ay, caramba. Estilo Norteño... Ik zie een kaktus in de polder, ay caramba, tequila uit de kraan, ay tequila, mariachis op zolder, mariachi, onder de vulkaan, ay, ay caramba, van Jiménez, Doran, Lexico. ay, ay caramba, que viva México. Si estamos. Tokale, tokale, kis. En laat de zon maar schijnen. Ay, caramba. En sluit maar aan. Ay, tequila. Je zorgen verdwijnen. Mariachi. Onder de vulkaan. Ai, ay, ay, caramba. Van Jiménez, Toraca, calexico toda la noche, vamos. Um, Marza van der Schot, Accordeon. Kees van den Hoge Gitaar. Erik van Loo op bas. En Joris Linsen achter de microfoon. Joris, um, je bent bezig met een nieuw programma. Mm -hmm. um, waar je ook de idealist in jou weer aan de slag kan. Joris United. Ja, een nieuw televisieprogramma. Uh, vanaf 22 november komt dat op televisie. En uh, waar het op neerkomt is dat ik in dat programma... Uh, mensen die door Nederland zijn uitgenodigd als vluchteling... die hier al een tijd wonen... en die al vaak twintig jaar uit hun oorspronkelijke land weg zijn, gemoeten. Uh, met hen ga ik de reis terug aanvaarden. Ik ga terug naar het vluchtelingenkamp in het buurland... waar, waar ze toen naartoe gevlucht zijn. Waar ze vaak vijftien jaar gewoond hebben of zo. En uiteindelijk heredig ik ze met hun... Familie. Dus de familie die ga ik ook nog opzoeken zonder de vluchtelingen. Want die kunnen het, het land niet meer in. Uh, ik kijk hoe er daar thuis is en ik vraag aan ze... ga je mee naar het buurland en uiteindelijk in het buurland van het uh, ontvluchteland heb je dan een hele uh, ja, aangrijpende ontmoeting. En kan je, kan je een voorbeeld noemen? Welke land? Nou, ik ben bijvoorbeeld in uh, Rwanda en Burundi geweest. Uh, hmm. Met uh, Billy, dus een, uh, een man uit... Uh, Burundi. Je hebt daar in die tijd natuurlijk die burgeroorlog gehad. Hoe Hutus ze de toetsies? Eh, totale eh, gewelddadige, chaotische toestanden. Hij is eh, gevlucht toen de universiteit waar hij eh, college had... werd beschoten door vliegtuigen die dat uit de lucht eh, beschoten. En eh, is gaan rennen. Honderden duizenden mensen zijn toen in Bujumbura... de hoofdstad weggevlucht en zo. Onderweg kwam hij zijn zusje van zeven jaar tegen. Die heeft hij op zijn nek geslingerd. Hij heeft twee maanden gelopen door bossen en, en eh, door bergen heen. Uiteindelijk is hij bijna bij de rivier aangekomen die Burundi van Tanzania scheidt... is hij overgestoken in een bootje tussen de, de lijken die er in de rivier dreven door. Uiteindelijk in Tanzania aangekomen... waar hij 15 jaar in een vluchtelingenkamp heeft gewoond. Waar hij uiteindelijk ook werd bedreigd. En toen is hij naar Nederland gekomen. En uh, ja, die man heeft zoveel meegemaakt of dat hij er niks aan kon doen. En uh, die is eigenlijk al nu voor de derde keer opnieuw aan het beginnen in zijn leven. En uh, nou, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Uh, een heel positief ingestelde man die dus uiteindelijk samen met zijn zus... en ze zijn natuurlijk inmiddels uh, 27 en, uh, en 40... Uh, gaan ze hun moeder, die twintig jaar lang in een vluchtelingenkamp in Congo zat, weer ontmoeten. Die mensen hebben dus al die jaren ook niets van elkaar geweten dat ze überhaupt in de diaspora waren. Die dachten gewoon dat iedereen van, dacht van de ander... dat hij dood was. En hoe komen ze bij jullie terecht? Uh, wij werken samen met... Uh, vluchtelingenwerk. En uh, we zoeken dus mensen... Uh, de redactie zoekt mensen... die, uh, nou ja, die, die zo'n verhaal hebben. Die ook krachtig genoeg zijn... om dit allemaal uh, mee te maken. Want het is natuurlijk een bijna een soort regressietherapie om met mensen terug te gaan mm -hmm. naar zo'n uh, heftig verleden. Maar zij wilden dit ook. Zij willen dit heel graag. Ja. Dat zijn mensen die zelf eigenlijk voor hen is het onmogelijk om hun moeder eigenlijk nog te zien. Dat kunnen ze zelf niet Gaat regelen. Gaat het om één ontmoeting en dan weer terug naar Nederland of wat? Nou, uiteindelijk ontmoeten de mensen elkaar en uh, blijven ze vaak een, een, een week of zo met elkaar in, de, in een hotel wat wij voor mm hen -hmm. geregeld hebben en zo kunnen ze eindelijk bespreken wat er allemaal gebeurd is in, in die leven zonder dat er iemand afluistert en zo. Daarna zijn ze eigenlijk gerust. Gesteld. En tot nu toe heb ik drie van die verhalen gedraaid. En al die mensen zijn ontzettend blij. Het is echt voor hun een levensgebeurtenis geweest. En uh, het is dus niet zo dat ze denken... ja, dan heb ik één keer nog mijn moeder gezien... en dan zie ik het nooit meer. Nee, want snap ook, mensen hebben natuurlijk hun eigen leven ook. Ja. Dus het, is, het kan ook niet dat ze nou allemaal naar Nederland zouden komen... bijvoorbeeld of wat dan ook. Ja. Alleen dat ze elkaar nog één keer hebben kunnen vasthouden... wat ze eigenlijk opgegeven hadden. Dat is van het grootste belang. Voor mijzelf is het van het grootste belang om te laten zien dat heel veel vluchtelingen in Nederland. daar um, wordt eigenlijk heel vaak heel negatief naar gekeken als gelukszoekers en profiteurs en zo. Maar dat dat heel vaak eigenlijk uh, verzetshelden zijn of zo. Of mensen die uh, geheel ondanks wat ze zelf wilden. Uh, het slachtoffer zijn geworden van gruwelijkheden. En uh, dat je daar juist alle respect moet voor moet hebben. Dat, ja. En. Dat is dus die man die je bij de komkommers ziet staan in de Aldi. Dat je dan denkt: van ja, de koopt die wel? Ja, dat je een soort vooroordeel vaak voelt. Mm -hmm. En nu leer je die man kennen. En dan begrijp je van: Jeetje, die heeft gewoon vijftien jaar in een vluchtelingenkamp gewoond. Ja. Er dus zit natuurlijk ook iets, iets, iets cynisch aan het gegeven dat in een tijd dat. Um onze staatssecretaris bij de situatie in Syrië zegt... we hebben maar plaatsvakt voor 250 in dit land. Dat is daar zo'n... Ja, die dan ook nog van het totaal afgaan. Uh, ja. Het is niet extra. Uh -huh. En dat we eigenlijk de enige manier om, uh, om... om toch op een soort goede manier iets goeds te doen... is als er een tv-programma aan verbonden is. Daar, zit, daar schuilt natuurlijk ook iets... Ja, iets heel raars aan. Dus ik, ik ja. heb het niet over wat jij aan het doen bent, nee, maar nee. Over, over die combinatie van gegevens. Dat is, dat is er eigenlijk iets heel raars aan. Ja, op. maar het heeft wel met elkaar te maken. Als je dus in de media, in de beeldvorming, uh, een eerlijker beeld schetst van uh, wat vluchtelingen echt zijn, mm -hmm. dan zul je uiteindelijk ook een grotere maatschappelijk, uh, groter maatschappelijk draagvlak. Krijgen, dat mensen zeggen, ja, we moeten wel vluchtelingen, meer, meer vluchtelingen opnemen. Ja. Want als je dus de vluchtelingen een gezicht geeft... Hè, dat is altijd waar al die strenge ministers zo'n hekel aan hadden... van ja. als je dus vluchtelingen een gezicht geeft, dan vonden ze niet eerlijk... want ja, dan denk kunnen ze ik makkelijk kwestie, uitzetten. Ja, denk kwestie Mauro. Ja. Ja. Nou, ik doe dat in dat nieuwe programma juist wel om te laten zien... het gaat hier om mensen en het gaat om mensen die, vaak, uh, die je dat gaat gunnen. En dat vind ik een belangrijk maatschappelijk geluid. En ik, denk, dus, ik zie dat eigenlijk niet als, als cynisch dat de televisie dat doet... maar juist als uh, de voorbeeldfunctie die de publieke omroep gewoon heeft. om dus te, uh, In tegenstelling tot wat je heel veel hoort... Ja, we hadden het al eerder over dat heel veel mensen... met hele extreem-rechtse ideeën heel vaak een, een podium krijgen... Nou, hierbij laten we nou eens heel genuanceerd zien... wat het betekent als je wordt vervolgd in je eigen land... als je 15 jaar in een vluchtelingenkamp woont... als je uiteindelijk direct in Nederland... en, en je moet helemaal onderaan beginnen je kunt helemaal geen werk vinden. En dat je dan dus uiteindelijk uh, meer gaat gunnen aan vluchtelingen. Dat je dus... Meer naast liefde creëert door de televisie. Ja. En dat vind ik, daar is dat medium uitermate geschikt voor. En wat bedoel je nog even met, met dat mensen met extreemrechtse meningen een podium krijgen? Nou ja, ik bedoel dat in de media heb je op een gegeven moment. Uh, hè, toen, na Fortuin, was het de gedachte uh, dat de mensen met uh, een volkse rechtse mening. dat die te weinig gehoord zouden zijn oh, in heel veel. Er zijn allemaal programma's gekomen als Standpunt en L en weet ik wat allemaal. Waar mensen allemaal dat soort dingen mogen roepen en zo. En, en ook veel politici die dus uh, gemene dingen zeggen over vluchtelingen... die krijgen vaak uh, veel ruimte. Ik vind het heel belangrijk om ook de andere kant van die medaille te kunnen laten zien. Hmm. En ik denk dat televisie wat dat betreft juist een prachtig medium is. Dus ik zie het helemaal niet als cynisch, maar juist als een kans. Helder, Joris Linssen. Um, terugkomend nog op, waar het allemaal hier om begon, uh, mee begon... En waar het om draait, namelijk jullie film van de reis die jij en je bent Caramba hebben gemaakt... en die aanstaande zaterdag in première gaat... op het filmfestival, um, Nederlands Filmfestival in Utrecht. Um, de film is opgedragen aan jullie overleden bassist Jeroen. Jullie, het is een eerbetoon aan hem. En um, een van de hertaalde Mexicaanse liederen... daarin zit de zin... Het leven is knap waardeloos. En dat, mm -hmm. Jullie treffen die tekst ook aan op... Um, een grafsteen van een van de overleden Mexicaanse muzikanten die je bewondert. Um, het leven is knap waardeloos. Singeer je op de CD, leg je daar neer. Maar volgens mij is dat niet de manier hoe jij naar het leven kijkt. Nee, dat is. Uh, dat is, heb je goed. <laughs> um, het is natuurlijk wel zo dat uh, het uiteindelijk, als je opeens uh, kanker krijgt. dan is het leven knap waardeloos. Ik bedoel, het is. Het leven heeft weinig waarde, het kan zo opeens voorbij zijn natuurlijk. Maar eh, ik eh, heb niet dat cynische van wat de auteur van dat nummer heeft. Eh, José Fredo Jiménez, die dat nummer overgeschreven schreef toen zijn broer in een auto ongeluk om het leven was gekomen. Dus het is ook vanuit een soort gallige, zwarte eh, romantiek geschreven. Maar het is soms wel goed om samen uh, leed te bezingen. Dat is natuurlijk eigenlijk de hele, de hele functie van de mariachi... van de country, van de fado en van de smart lab. Dat je samen uitbrult van verdriet... waardoor je je uiteindelijk heel blij voelt. Ja, en dat is je huidige gemoedstoestand, volgens mij. Ik ben blij. <laughs> dat is goed, jongens, Linsen. Dank... Uh voor je komst hier. Twee uur naar Casaluna. Naar jouw oude programma. Uh, en dank nogmaals jouw band, Marcel, Kees en Erik. Um, kuifjes in Midden-Amerika. Nee. En binnenkort te zien... op het, um, op het Filmfestival in Utrecht. Um, u kunt nog... kaartjes voor de première krijgen. De, u kunt ons mailen. Casaluna@ncv.nl. Vijf maal twee kaartjes worden daar uitgedeeld. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Um, morgen is Casaluna terug. Dan Frank Dumosh... En die ontvangt eh, Frank Hendricks, politiek redacteur bij het AD in Parool. En dan wordt er teruggeblikt op het gekrakeel in de Tweede Kamer. De Algemene Politieke beschouwingen. Na ons eh, neemt de varaad over. Ik zou zeggen, blijf nog even wakker. Voor de nacht klinkt anders. Wij gaan hier langzaam eh, de luiken sluiten. En nog wat Mexicaans nadromen. En zo. Joris Lins, nogmaals dank. En ja, nou. dan.